Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een deel van de 700 asielzoekers die gisteren ergens anders sliep... is weer terug in Ter Apel. Ze werden gisteravond plotseling geëvacueerd... nadat de inspectie alarm had geslagen over de slechte hygiëne... bij de aanmeldpoort. Zo'n 250 mensen sliepen desondanks buiten op het grasveld voor de toegangpoort. Vluchtelingenwerk snapt niet dat de inspectie nu pas aan de bel trok... over de slechte hygiëne, omdat het er al weken vies, fel en onverantwoord is... De Europride in de Servische hoofdstad Belgrado gaat niet door. De president is bang voor ongeregeldheden. De Europride zou van 12 tot 18 september worden gehouden met een Pride Walk... waarbij gedemonstreerd wordt voor LHBTI-rechten. Cursusaanbieders profiteren flink van dat stapbudget. Dat is een speciaal potje geld waar Nederlanders gebruik van kunnen maken. Als ze een extra opleiding willen doen om wat extra's te leren. Zoals nagelstyling of bedrijfsadministratie. Volgens onderzoek van RTL Nieuws maken opleiderscursussen bewust duurder. En een dagje kermis is niet voor iedereen de gewoonste zaak voor de wereld, van de wereld. Voor ouderen organiseren ze daarom in Alkmaar een speciale dag. En ondertussen genieten ze van een suikerspin. Het is een bijzonder uitje voor deze bewoners van het verzorgingshuis. Ik heb jaren niet uit de kermis geweest. Maar nu vind ik het, ik vind het wel gezellig hoor. Ik ben nooit zo'n kermisloper geweest. Maar de hula hoop vond ik vroeger heel leuk. Prachtig. Ja, ik vroeger bij mijn kleinzoon... En hey, nou doe ik het zo. Kan ik keer maanden noteren. En dan nog het weer. Vanmiddag zonnige periode, maximaal 24 graden. En morgen ook net zo'n dag. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de geest van de ANWB. Op de N524 van Hilversum naar Bussum staat tussen Hilversum en de N236 een file van 2 kilometer. En een vertraging is daar 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik iets in deze plaats van Snap over Hocus Pocus en Are You Ready en uh, hey. Repair. Ja. Nou, daar hebben ze bij uh, Spa-Francorchamps daar ook last van, uh, Benno. Want ja. uh, daar moet uh, een uh, ja, reparatie aan de baan plaatsvinden. Of wat is daar aan de hand uh, nou ja, voor de kwalificatie? Want, uh, die wordt uh, delayed, zoals dat heet. Ja, er was een uh, Porsche die uh, ging met een, een beheerlijke gang uh, die uh, de vangredel in... Uh, werd keurig opgevangen daar. Maar goed, is zat een, een deukje in de, in de, in de vangrail? Uh, tenminste, een, een deukje. Uh, Oké. Okay. Een, een hele nieuwe bocht zat er in de, in de vangrail. Nou, ja. ik, ga, ik ga straks aan Random vragen waarom dat dan acuut gelijk gerepareerd moet worden. Want ik heb zoiets van, nou ja, uh, dat kan toch na de, na de kwalificatie toch wel. Dat, uh, maar goed, uh, ik ben ook, ben ook benieuwd. Ja, ik ben ook benieuwd. Nou, wat gaan we verder doen? Uh, die van de week natuurlijk. Uh, ik heb een Chucky heb ik in de aanbieding. En aan het eind van dit uur gaan we praten met NS-woordvoerder Carola Belderbos... En we, ja, de NS die heeft het volgend weekend natuurlijk super druk. Met om nou, iets van nou, tienduizenden mensen moeten naar Zandvoort met de trein. En ik ben dus reuze benieuwd hoe gaat de NS dat allemaal precies doen en organiseren. Um, dus, ja, en ze gaat het allemaal netjes aan ons vertellen. Ja, gaat het goed allemaal? Dat is de vraag. Ja, ja, ja. En dat nou, hoor je straks om kwart voor vijf. Dus gewoon ja. blijven luisteren. En, uh, mocht, mocht je nog niet luisteren mensen weten die nog niet luisteren. Zeg even dat ze straks om kwart voor vijf uh, moeten luisteren. Want dat, dat kan wel eens heel, uh, heel interessant uh, worden om uh, ook te weten natuurlijk hoe dat allemaal zeker. loopt met treinen. Ja, zeker. En dat, nou ja, dat is allemaal volgens protocol. Uh, ik heb van, uh, uh, uh, afgelopen week met een meester gesproken. Een meester is het uh, synoniem voor machinist. Zo spreek je machinist aan. En uh, nou, die gaf me al wat uh, voorinformatie. Uh, dus dat, uh, nou, dat uh, allemaal om kwart voor vijf. Oké, okay, dankjewel Benno. En uh, ook nog uh, lekkere muziek, waaronder deze. Doe me even mee met uh, Concoma. Een speciale remix: Daddy Yankee en Katy Perry tezamen. samen. Got me feeling spicy I know that we don't speak the same language But I'm gonna let my body talk for me But I may, I'm okay Little Miss Girl got me feeling naughty I know that we don't speak the same language So I'm gonna let my body talk for talk me Karma, me. yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum boom, boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like your pum girl con calma Ooh. I like you, boom, boom, girl. Just to put my girls on a hunt tonight, got a feeling I'm a catch a wild one. And I know that I'm not typically a type. but you never had this kind of simulation. Always on me with I'll be given me, but me never left for a You said that I missed me at the ram dance man, in a nation. You never know, said that me the boom never down flat You said that I'm Zeker niet in Zandvoort. Race Radio. Race Radio. ZFM. Dat is het lekkere, Benno, als je in een uh, programma toch nog een beetje je eigen soort muziek uh, mag draaien. Ja, zeker. Ja, dat is leuk. Waaronder deze van uh, Sheila E. hoor, de Glamorous Life. We gaan weer naar uh, Randall toe. ZFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. het is inmiddels uh, precies kwart over vier. Normaal uh, gesproken ook uh, Pit Report uh, tijd bij Sanford op zaterdag, uh, Benno. Er zit, uh, nou ja, ik wou zeggen midden in de kwalificatie, maar dat is helemaal niet waar. Want nee. die moet nog beginnen. Wat ja, is dit allemaal? Ja, dat is, wat is er allemaal gebeurd? Uh, nou, uh, er is in, uh, tijdens de Porsche uh, Renault, was het een, een race of een, een training ook? Dat nee, heb ik... kwalificatie. Kwalificatie dus, uh, van de Porsche. En dan gaan twee rijden zich uh, mee in elkaar in de weg zitten. En ineens gaat vol de vangrail in. Ja. ja, dan heb je rommel. Ja, dan heb je rommel. <lacht> en dan, rommel. Zit, dan zit er een deukje in die, in die vangrail. Er zijn eigenlijk drie vangrails boven elkaar. En dan gaan ze dat uh, acuut gaan ze dat vervangen. Maar ja, ik zeg met mijn leken verstand, uh, laat maar zitten. Dat kan toch na de kwalificatie van de Formule 1 ook wel. Dat, uh, wat ja, wat maakt dat uit? Ja, gaat de vier zeggen het is niet veilig, het is niet meer dit. En uh, ze zitten daar natuurlijk altijd heel erg op veiligheid en ja. heel veel op zekerheid en dat soort dingen. En ze hebben nu gewoon gezegd we gaan de boel vervangen. Nou, dat zijn een paar platen die daar redelijk in... Uh, ja, ik moet zeggen het zit op een plek dat ik denk van nou, je moet wel heel erg je best doen om die te gaan raken, die vangen. Ja, ja, ja, die dus. Porsches, die, die, die konden we kennelijk. Ja, dus, is, uh, ja. Ik denk, die vangen ze misschien al uh, 20 jaar staan, maar ja, ja. <laughs> nooit vervangen zijn. Ja, dus uh, dus uh, ik denk dat we ergens een paar plaatjes daar moeten halen. Dus ja, het publiek moet even geduld hebben, want uh, ik, uh, ik geloof dat het na vijf, voor half vijf, uh, ver, ver, ver, ja, nou, beide dan. Opgeschoven. Uh, ik zit net even te kijken hoor, ik, ik zit op de scherm nu mee te kijken, maar ze moeten nog starten. Dus, uh, ja. uh, oh, voor 16 uur local time, gaan ze beginnen. Ja, Oké. Okay. We gaan ze beginnen. Ja, dezelfde ja. tijd als ons, dus uh, dat, ja, dat ja. komt helemaal mooi uit. Ja. Rindel, uh, ja, twee, uh, twee postjes uh, die, uh, zeg maar, daar uh, de vangrail in gedoken zijn, zeg Ja, eentje, eentje, maar ze zaten elkaar... Uh, Laten we zo zeggen. Ze wilden van hetzelfde stukje asfalt gebruik maken. Dat gaat vaak niet. Want, nee. Uh, er kan er mee rijden. <laughs> en één uh, tikt de andere aan. En één gaat ja, dan, dan, dan, dan vaak op een klein tikje op een achterwiel of je toestand of dat soort dingen. Met die snelheden. Want die postjes gaan natuurlijk ook serieus. Ja, dan ga je gewoon linksaf. En uh, een van die jongens ging linksaf. Uh, uh, uh, en ik moet zeggen, hij heeft nog een beetje mazzel gehad. Want hij pakte net de betonnen muur niet op het puntje. Dat okay. uh, was, denk ik, voor? nog veel meer rommel geweest. Maar ja, het moet even gerepareerd worden, dus ja, het publiek moet uh, even serieus, uh, serieus eventjes, uh, even geduld hebben. Ja, ja en een, een crash met uh, Porsches, dat betekent dat de uh, kans toch wel redelijk aanwezig is dat daar een uh, Nederlander bij zit. Nee, Is dat nee, het zo waren, nee, het waren twee jongens uit de Achterhoede, dus oh, dat, uh, okay. ik, ik noem het maar van die jongens die te veel geld hebben en die dan toch uh, ver, uh, achter de een Porsche aan zitten en het eigenlijk net helemaal niet onder controle hebben. Een beetje de hobbyrijders, uh, hobby ja, uh, ja, ja, ja, okay. ja, ja, ja, dus uh, dat, dat kan gebeuren. Weet je? Ja. Uh, uh, ik zeg altijd shit happens in de autosport, en, maar dit zijn wel een beetje onnodige dingen tijdens een kwalificatie. In uh, ja. vind ik het uh, precies, nou dan ben je het vechter, je ja, moet je ook ook een beetje de ruimte geven. Ja. Renold, er zit 120.000 man in uh, België. En dan uh, denk ik van, nou, een, een circuit dat uh, een, bijna een keer zo groot is als Zandvoort. Um, in, in, terwijl bij ons dan 110.000 mensen uh, er kunnen zijn. Is dat eigenlijk niet een beetje weinig voor België? Nee, nee, want uh, 110 is nu serieus veel, hoor je, Of uh, 120 is serieus veel spaar Want uh, de plekken waar je daar kan zitten... Uh, en de buurcapaciteiten uh, zijn een stuk kleiner als op Zandvoort. Okay. En, uh, wij hebben hele mooie duinen met heel veel overzicht. Wat ja. natuurlijk dit jaar ook voor het eerst uh, gebruikt gaat worden. Uh, maar vergeet je ook niet wat Samford heeft uh, echt neerzet uh, in de afgelopen drie weken aan tribunes. Ja jongens, uh, ik weet niet, maar Tata Stiel die kan daar uh, vijf, uh, vijf jaar op draaien wat aan de uh, staat. Uh, dat, is helemaal, dat gaat helemaal nergens over. Het is echt indrukwekkend hoe die tribunes gebouwd zijn en hoeveel daar neergezet wordt. Uh, dat, dat is eigenlijk gewoon, vind ik, nog een grotere prestatie dan de Camperie de Nederland Want het is echt waanzinnig wat er ja, uh, ja, wat, ja. wat aan tribunes gebouwd wordt. Ja. En Spaar maakt natuurlijk een heelboel gebruik van de natuurlijke. Uh, je hebt daar heel veel bos sowieso rondomheen. Uh, lans die simon daar kan je helemaal niet op staan. Dus daar ben je al een, heel, een paar kilometer, heb je al helemaal niemand. Okay. En uh, de rest wordt heel veel gebruik gemaakt van de natuurlijke omgeving. Dus uh, ja, je zit al op de taluten, je zit op uh, stukken rots, je zit op afgronden. En, uh, en ze hebben sowieso dit jaar natuurlijk minder uh, tribunes, omdat een heel groot gedeelte naar La Source is allemaal afgebroken. En daar gaan allemaal nog nieuwe tribunals komen. Ja. Uh, dus ja, uh, je moet die mensen ook kwijt kunnen. Uh, ja. ik, denk, ik denk als er uh, overal op buur zouden staan... kan je er wel 300.000 kwijt. Ja, precies. Maar uh, je hebt toch met een circuit te maken... wat natuurlijk een beetje in natuurlijke omgeving ingezet is. Ja, ja, ja, ja. Nou, ik zie ondertussen dat de vangreel gemaakt is. Dus ze zullen straks wel beginnen. Ja, het is 25.000 gaan ze beginnen. Uh, oh, ja. Rendel, dan kijken we even vooruit naar uh, volgende week natuurlijk. Uh, waar waar uh, kijk jij het meeste naar uit? Eh, uh, gezelligheid. Ja? Ik denk, uh, uh, sowieso. Uh, het is. Ik was verbazingwekkend dat vorig jaar. Ik had eigenlijk zoiets toen we kwamen. En naar denk Ik denk, nou, dat wordt de meest saaie race. Maar ze kunnen elkaar niet inhalen. Maar dat viel uiteindelijk toch allemaal wel mee. Want er waren best wel mooie inhalacties geweest van diverse rijders. Ja. Uh, maar het feestje, bijvoorbeeld bij de Hans-Ernsbocht. Natuurlijk, is zeg maar. Het park waarin komen. De chicanen. Ja, dat is natuurlijk gewoon waanzinnig. Uh, met al die tribunes. En uh, het, het feestje, het feestje, Zofield was gewoon heel erg mooi. En dat uiteindelijk gewoon zo'n gewoon toch weer in wordt gehouden kan worden en nu voor de tweede keer sinds lange tijd, ja, dat vind, dat vind ik gewoon uh, het leukste wat er is. En dan kan je alleen maar voor die organisatie daarvan, die mensen die er achter de schermen werken, kan je gewoon een hele grote pluim geven. Ja, dan, dan uh, hebben we... Dan hebben we er, misschien gaat het regenen volgende week, zondag tijdens de race. Er is 4-5 millilit, millimeter voor, voorspeld. Uh, heeft dat een, nog een bepaald effect als dat tijdens de, tijdens de race valt? het liefst heb ik wel halverwege de wedstrijd. Dan wordt het echt wel de tactiek die langs de vangrail gedaan. wordt. de teams, wanneer kom je naar binnen? Wanneer kom je niet naar binnen? Dat vind ik al het mooiste van een wedstrijd. We hebben vroeger wel eens wel een lachweg heb gezegd, jongens, zet eens een keer een spoelinstallatie in, en halverwege de wedstrijd zet die spoelinstallatie aan, dat, uh, dan, dan, dan krijg je de leukste wedstrijden, want dan zie je toch vaak hele grote teams helemaal de mist ingaan, ja. uh, rijders ook heel erg de mist ingaan, die gewoon uh, nog een ronde doorrijden en dan gewoon helemaal een wedstrijd verputsen. Uh, dat vind ik eigenlijk altijd het leukste. En uh, dus ik, ja, voor mij mag het er gewoon uh, na 10 ronden, na 12 ronden of na 15 ronden, mag het, het bak uit helemaal komen, ja, ja, ja. die droog worden, en dan weer ja. gewoon regelen, dan, kan je dan, echt, dan krijg je echt een rommeltje, ja. en dan, dan krijg je dan ook heel onvoorspelbare uh, wedstrijden geworden. Ja, dus dat is helemaal mooi. Ja. Nou, we gaan er uh, op, uh, op uitkijken natuurlijk uh, op de Dutch GP uh, in uh, Zandvoort. En de voorbereidingen Randall, die zijn uh, druk, uh, druk aan de gang hier uh, in Zandvoort. En uh, ze zijn nu inmiddels ook met de uh, loopbruggen uh, bezig. Oh, ja. Dat is ook joh, dat is uh, poeh. Ja, waanzinnig. Oké, okay, waanzinnig. Honderden ja. mensen zijn daar gewoon een paar dagen aan zijn ding aan het ja, bouwen. Ja. Dat hou je niet voor mogelijk. En ze nou, bouwen er dit jaar drie, hè? Dus uh, ze zijn ja. wel even bezig. Uh, wat me het meest opvalt, uh, als je er hoe snel ze alles bouwen, maar ik was vorig jaar, op uh, de maandag na de Camp was ik uh, op het circuit ook wat spullen op te halen die ik daar neergezet had. En toen uh, verbaasde me al hoeveel er al afgebroken was, hoe snel dat ging. Dus het uh, dat, dat is niet maar dat moet ook, dat moet ook allemaal weer weg, hè? Ja. blijft niet staan in ja, het moet ook allemaal weer weg. Maar dat ging best echt in een rappel tempo. En uh, maar wat er gebouwd wordt, ja, als je gewoon vanaf de toros al uh, aankomt lopen richting het tunneltje, en je ziet aan links die hele grote tribune. Gebouwd, ja, uh, meestelijk. meestelijk. Dan zijn we toch weer in een heel klein landje. Met de uh, beste mensen jongens die het heel goed kunnen zetten. Uh. Ja, heel groot uh, cateringterrein op het uh, terrein uh, hier in Salford uh, Randall. Dus uh, ja, je ziet die wagentjes ook uh, al helemaal steeds heen en weer rijden naar het circuit. Uh. Ik denk, ja, die gaan uh, nu al uh, de voeding uh, brengen, zeg maar, naar de mensen die daar aan het werk zijn natuurlijk. Ja, maar we komen natuurlijk al het mensen op af, hè. Uh, natuurlijk volle bakken, daar zijn veel meer mensen als vorig jaar. Dus er moet ook veel meer voedsel in. Dus uh, daar, moet, uh, daar moet er wat neergezet worden. Ja, uh, Ongelooflijk en uh, ik hoop gewoon dat we gewoon een heel, uh, heel mooi weekend gaan krijgen daar in Zandvoort. Uh, verdient het, Het dorpje verdient het. Uh, en uh, uh, ik, ik, ik, ik, ik hoor u straks praten over wereldkampioenschap uh, voetbal van een of andere club. Nou ja, dit, dit, dit is ook wel een ander wereldkampioenschap, maar nou, is zo groter. Ja, nee, vorig jaar was het naar 36. Hebben ze gewonnen, woordzantvoort De FC Zandvoort, SV Zandvoort heeft verloren volgens mij. Want ah, ik heb geen bericht ja, maar meer gekregen. Ja, dat dat ze... drama dramatiek daar in dat is al voor Dat is echt dramatiek. Nee, dat zeg goed. Ik ga even kijken voor de zekerheid. Wat is, wat is het geworden? Uh, uh, even kijken hoor. Uh, oh, nee. Hè? Hè? Oh, wacht. Wachten. Nee, ja, nee. We hebben de tweede, die hebben ook gespeeld. En die hebben gewonnen, zeg maar, van, uh, ja. van Loosdrecht. En het eerste heeft verloren met 1 tegen 3. Nou, dus, ik krijg uh, geen, geen bier vanavond Ja, dus jou, Nee, ja, inderdaad. Ja, nou ja, voorbereidingen. Nee. Nou, en weet je wat het uh, leuke is? Ja, verleden jaar was natuurlijk na 36 jaar weer terug in de Zandvoortse Duinen, de, de Grand Prix. Ja. En, uh, maar dit jaar leefde toch meer dan uh, verleden jaar op een, een of andere manier. Ja, dat merk je dat, gewoon aan alles. Maar kijk, vorig jaar zaten we, zaten we natuurlijk minder in de strijd, ja, Max zit natuurlijk best wel in de grote voorsprong nu. En uh, er zijn toch heel veel mensen, dat merk ik hier ook in de winkel, zijn natuurlijk toch wel absoluut de Max-fan geworden. Dus uh, dat krijg je toch steeds meer in het heel gebeuren. Uh, dus ja, er komen steeds meer jonge lui bij die toch wel die Formule 1 prachtig vinden en uh, dat, dat zuigt dan toch wel uh, allemaal naar het circuit toe. Ja, nou ja, Benno heeft in ieder geval uh, de studio uh, mooi versierd uh, net. Ja. Beno het ziet er en, goed uit. Zet streepje live. Kun je meekijken, Randall. Dus, uh, oké, okay, oké. Okay. Nou dan moet ik er even met, met top weer's anders op gaan zetten. Zet een live. Kijk je live mee. Okay, nou, we zijn, we, we zijn er doorheen. en We gaan uh, kwalificeren ja. over uh, één uur of één minuut en uh, minuut. Twee, ja, twintig seconden. En dan, dan eten we het. Ja. Ze, mogen, ze mogen aan de bak. Oké, okay, Renog. Uh, Dank je voor vandaag. En uh, we spreken elkaar volgende week weer. En dan gaan we lekker op tijd beginnen. Hè, want dan is het allerlaatste alle nieuws uh, met elkaar doornemen. Fijn weekend nou, verder. Gaan we goed komen. Hey, tot ziens. Oké, okay, hoi hoi. It's my wall Van dit moment hoorde calm down. Nou, dat doen wij ook, maar we hebben wel, zoals bijna, dat heel mooi ik het zeggen, het beest van de week voor je Ja, het beest ja. van de week. Ja, ja, ja. Trouwens, eh, nog even over die, ik had het er vorige week over, over die website van dierenbescherming.nl. Ik heb dat dus allemaal een beetje bekeken. Mooi, hè? Eh, ja, het is ongelooflijk. En ze hebben daar ook dieren die gevonden zijn, hè? Um, dat, Dan heb je het over vogels, bijvoorbeeld. Um, dat zijn mensen gewoon kippen kwijt. Dat kan ik me dus helemaal niet... Dat meen je niet. Ja, ja. en kanariepietjes. Dat is ook allemaal. En veel, heel veel uh, uh, Papegaaienachtige, uh, pa achtige, Dus pakieten. en Ja, die uh, hadden ze gisteren uit een regenpijp. Hadden ze ergens uh, met een... Uh, met, met een stofzuiger... hadden ze een oh, ja? beest die zat vast Ach. in een regenpijp... stofzuiger erop gezet... Ja, ja, ja. en dan kwam hij die, die uh, pijp uit. Oh, de, uh, ja. Ja, oh god. Ongelooflijk. Uh, dus, uh, maar mocht je kippen willen hebben... nou ga naar de dierenbescherming. Die heeft er uh, altijd uh, wel ergens in het land... Uh, hebben ze wat kippies... Uh, nog uh, te beschikking. Maar vandaag gaat het over Chucky. En Chucky is... Is een uh, American bully, uh, bully bully ik weet niet hoe ik het uitspreek reu uh, beest is van van eens even kijken 2019 uh, ja hij staat van 2019 uh, dus bijna drie jaar oud. Een flinke hond van ruim 45 kilo spier. Wegens omstandigheden van de laatste eigenaar... is men op zoek naar een nieuwe plek. Het is een vriendelijke hond. En heel enthousiast naar volwassenen en kinderen. Kan ook gewoon heel erg lomp zijn. Dat weer wel. Springt tegen je op. Heeft dus nog wat opvoeding nodig. Maar Chucky bedoelt het allemaal goed. En kent gewoon zijn eigen krachten niet. Je moet dus wel een beetje gespierd zijn... om deze hond onder controle te kunnen houden. Laten we dat vooropstellen. Hij is naar andere honden vriendelijk, maar samenwonen met een kleine hond uh, wordt afgeraden. Of een reu uh, uh, is niet verstandig, maar een grote, stabiele teef uh, van hetzelfde kaliber, dat kan dan weer wel. Ja, dus dat heb je met alle stieren. Hè. Zit er een koe bij en ze worden rustig. Uh, de nieuwe baas moet hem niet zomaar overal laten loslopen. Mensen hebben toch altijd een mening over zijn stoere uiterlijke. Ook genoeg beweging en uitdaging heeft hij nodig. Want bij te weinig beweging moet Chucky dit op een andere manier kwijt. En dat stel ik me altijd voor dat dat via je eigen huismeubels schaadt. Dan stopt hij well, dat oh klokken. Ja. <laughs> Heeft hij wat te doen? Ja, ja, ja, dan krijgt nou. hij je bank even en in snippertjes. Uh, in zijn vorige huis was hij gewend om een ochtend alleen thuis te blijven. En dat zou goed gaan. Als dit rustig wordt opgebouwd, dan moet dat ook geen probleem zijn. Rust, regelmaat en regels. Uh, is wel wat Chucky nu zoekt... en nodig heeft. Uh, soms... Uh, is hij een beetje onopgevoed. En hier moet nog uh, wel gewerkt worden. Ja, doet me toch wel weer erg denken... aan een, uh, een puber... die ook rust, regelmaat en regels... nodig heeft. Nou ja, als je een jaartje... of uh, 21 omgerekend hebt. Ja, nou, dat klopt. Ja. het wel. Ja, ja, ja. Ja. Dat is een beetje later puber. Ja. Nou, je kan hem allemaal... Chucky zit trouwens in de Keesomstraat... nummer 5 hier in Zandvoort. Uh, uh, nou, ik verwacht wel weer dat hij volgende week... weg is, want het is met alle tot nu toe zo gebeurt. Zeker, mm. nou dat was het dier van de week, Chucky uh, in het uh, Kennen Dieren Thuis aan de Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort. nou het is ongelooflijk, maar uh, ze zijn uh, de pitstraat uh, uitgereden voor de kwalificatie de Q1 is aan de gang 12 minuten uh, nog te gaan in die Q1, en op dit moment uh, nee, hoe heet ook Mick nee uh, op de eerste plek met zijn haas maar ja, we zijn net begonnen, hè? dus er gebeurt nog heel veel. Hoel de, Ga ja. maar si Deze singel van uh, Yusun Door en Nena Cherry gingen we terug naar 93. Joh, de 7 seconds. Nou, we hebben nog 7 uh, minuten te gaan in de Q1 uh, daarin in uh, Spa. eens. even kijken hoe dat allemaal gaat daar. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, wat uh, inderdaad in die 7 minuten nog uh, te gaan, zien we Max uh, op uh, de eerste plek. Dus, uh, die ligt uh, lekker op, uh, op ramkoers uh, daar in uh, Spa-Francorchamps. Sainz is uh, op dit moment op de tweede plek en Perez vinden we op P nummer drie. Leclerc vier, dus het is uh, Red Bull en, uh, en Ferrari uh, die de top vier uh, vormen. En daarna komen de, de Alpines. Uh, ja? -Alp ja, ja. Ja, okay. Alpines. Ja, sta je op? Ja, de Alpines. De dus. Vijf en zes. Zeker. Nou, we gaan uh, weer terug uh, naar Zandvoort. Ja, en daar uh, was Jaap Koper, die was daar op het circuit, hè, zoals eerder gemeld. En daar was een laatste persmoment uh, voor, de Nederlandse pers in ieder geval. En uh, daar sprak hij met de directeur van het circuit. Dat is uh, Robert van Overdijk. Ja, Even het Robert zwaarst van. zeggen ze in Nederland, goed spreekwoord. Maar, uh, dit is uh, op een donderdag, anderhalve week voor de Grand Prix... De circuitdirecteur, maar ook de, de directeur van de Dutch Grand Prix, uh, die beleeft met dit soort dagen hoogtijddagen.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 dat gaat zeker een heel groot feest worden. Ja, natuurlijk. Dat Geweldig. Wordt een, uh, dat zijn natuurlijk topdagen voor het dorp en voor het circuit. En, uh, en voor ons als radiomedewerker. Zeker, want we zijn er met uh, Race Radio het hele weekend. Ja, daarom. En we beginnen eigenlijk uh, zaterdagmiddag om 12 uur en dan houdt zondag uh, om een uur of vijf, zes. Houdt het pas op. Dus uh, de hele middagen zijn we erbij met uh, hele lange uitzendingen. En we hebben verslaggevers uh, zeg maar op het veld, om het Die... zo te zeggen. Ja, we mogen zelfs niet op het circuit komen. En het is ook niet nodig, want we hebben natuurlijk de beelden. Maar we hebben wel uh, verslaggevers in het dorp die alles in de gaten houden. En daar uh, leuke interviews gaan opnemen. Wat we later dan weer terug horen. Dat volgende week uh, Race Radio uh, tussen 10 en 6 uur. Op zaterdag en zondag. Zandag ik ga mee En zo werd uh, de oude single van uh, Wes uh, weer in een uh, nieuw jasje gestoken. Je hoorde inderdaad uh, de remix van, uh, van die plaat uh, door uh, Robin Schulz. Nou ja, volgende week uh, heel veel uh, druk hier uh, in Salvoort rondom uh, de Dutch GP. En uh, ja, vervoerde die het ook heel erg uh, druk gaat krijgen, Benno, uh, tijdens uh, dat uh, raceweekend. En daarvoor natuurlijk al met alle voorbereidingen. Dat is de NS. Ja, de NS die gaat uh, tienduizenden mensen uh, vervoeren. Tenminste, ik ga het eens even vragen aan Carolla Belderbos. Bos is de uh, NS-woordvoerster. Uh, Carolla, goedemiddag. Goedemiddag. Nee, goedemiddag. Hoeveel mensen denken jullie te gaan vervoeren in dit uh, komende weekend? Nou, we denken dat het er per dag toch wel tussen de 40.000 en 50.000 zullen zijn. Zo, dat is niet gering zeg. Dat is ongelooflijk. En... Um, ja, met hoeveel treinen gaan jullie dat doen op een dag? Nou, we gaan ervan uit uh, dat we 12 treinen per uur gaan rijden tussen 8 uur s morgen en 10 uur avonds. Ja. En daarvoor rijden we er iets minder en daarna rijden we er ook iets minder. Omdat we dan verwachten dat eigenlijk de meeste mensen of nog niet op weg zijn of alweer thuis zijn. Ja, ja, ja, ja. En dat, uh, met welke treinen gaan jullie doen? Want jullie hebben er verschillende. Dat klopt. We hebben speciaal uh, de Sprinter Light Train daarvoor uitgezocht. Dat is een uh, sprinter met vrij brede deuren. Ja. Waar reizigers snel in en uit kunnen stappen. Oké. Okay, en, um, ja, want het is wel nodig natuurlijk. Want er is, ik, ik heb, uh, ik was uh, van de week op het station van Zandvoort. En ik heb een van de machinisten mogen spreken. En die vertelde, er is een speciaal, een protocol hebben jullie daarvoor uh, bedacht. Ja, dat klopt. Want... Uh, ja, we moeten als we vijf treinen, of eigenlijk bijna iedere vijf minuten een trein gaan rijden. Ja. Dat betekent dat dat je eigenlijk, hè, zodra dat de trein aankomt, laten we heel snel de reizigers uitstappen. Dat moet natuurlijk veilig gebeuren. Ja. En eigenlijk pal daarna moet de trein alweer vertrekken. Ja. Dus wij hebben op deze trein, dus bij heel speciaal, twee machinisten en één conducteur. Okay. En uh, zowel aan het begin als aan het einde van de trein zit een machinist zodat dat, als alle reizigers uitgestapt zijn, we ook snel weer terug kunnen rijden richting Amsterdam om weer nieuwe reizigers op te halen. Ja, ja, ja. En dus dat wordt allemaal nauwgezet door RNS door personeel begeleid. Dat klopt. Ja, daar zijn, hele, daar zijn hele strakke afspraken over gemaakt. En ja, het is natuurlijk heel erg belangrijk dat het allemaal veilig kan gebeuren. Ja. Daar, daar hebben we goed de focus op. Nu kampen NS met personeelstekorten, maar uh, gaan we dat uh, in dit weekend wat van merken? Nou, ik denk dat we dat dit weekend uh, dat het we meest zal vallen, zeker niet op het traject uh, Amsterdam-Zandvoort, want uh, daar hebben we de dienstregeling zo aangepast dat we daar dus iedere vijf minuten een trein kunnen rijden. En daarnaast hebben we nog ruim 300 mensen, uh, soms ook van kantoor, die nog extra ondersteuning bieden, zodat we iedereen uh, kunnen helpen op weg te gaan naar dit prachtige evenement. Ja, Ik heb trouwens gelezen dat uh, jullie uit het hele land uh, treinen moeten uh, halen... ...om naar uh, de, dit uh, traject Amsterdam-Zandvoort um, om die twaalf treinen per uur... Hè? ...zeg ik nou goed? Nee, toch? Uh, ja. Ja? Ja? Nou goed? ja, twaalf treinen per uur uh, te kunnen laten rijden. Dat, dat moet natuurlijk een enorme logistieke operatie zijn. Ja, dat is het. Het is een enorme logistieke operatie, maar we vinden het belangrijk hè, dat daar waar we de meeste reizigers verwachten ook de meeste treinen rijden. Dus uh, daar wordt op donderdag uh, al heel hard aan gewerkt om zoveel mogelijk treinen goed op zijn plek te hebben, zodat we vrijdagochtend vroeg uh, kunnen starten met alle fans er zand voor te brengen en s'avonds ook weer naar huis. En dat gaan we drie dagen volhouden. Ja, inderdaad. Um... Maar waar, uh, want het gaat om heel veel treinen, maar waar laten jullie dan al die treinen? Op diverse stations, denk ik dan? Ja, en we hebben natuurlijk bij, uh, in Haarlem is een appassement waar we wat treinen kunnen parkeren. We hebben in Amsterdam een aantal uh, uh, werkplekken, uh, zeg maar, waar ook de treinen gereinigd worden en onderhouden worden. Dus daar kunnen we ze ook parkeren. Dus uh, ja. We hebben daar overal ruimte gezocht en gevonden om uh, treinen te kunnen uh, parkeren, als ze niet, uh, als ze niet hoeven te rijden. Maar ze rijden in principe tussen acht en uh, nou ja, in ieder geval tot het einde die allemaal. Ja, ja. Oké. Okay, en um, is het handig voor de mensen die met de trein gaan om alvast een kaartje te kopen? Ja, dat raden we iedereen wel aan. Het zal natuurlijk hartstikke druk zijn. Dus het is handig om of online of alvast bij de kaartautomaat een kaartje te kopen. Er is een speciaal disco retour. Dat, zijn gewoon, dat is eigenlijk een retourticket waar je op verschillende dagen heen en terug kan rijden. Oh, rijden. Ja. Dus als je bijvoorbeeld bepaalt, hè, ik ga al op vrijdag, maar ik ga pas op zondag terug. Dan kun je wel van dat retour gebruik maken. En dan oh. kun je online bij NS kopen. Nou, fantastisch. Hartstikke fijn. Nou, Corolla, mag Mag ik je hartelijk dank voor deze bijdrage en op je vrije zaterdag. Je was even wezen zeilig geloof ik hè. Ja, dat klopt. Ja, nou, ook leuk, ja. toch? Ja. Ja. Niet, uh, niet in uh, Zandvoort uh, toevallig. Want nee. daar hadden we ook een uh, mooi nee, stijl evenement. Nee. Oh, oké, okay, oké. Okay, ja, okay. Nee, uh, zeker, ja. Nee, we, nog even één vraagje. Van, uh, ja, dat, dat, dat, dat, ja, die kans uh, is er of is er niet. Dat weet jij het uh, beste. Van, ja, nou, jullie hebben natuurlijk nu te maken met uh, diverse stakingen. Zou het niet zo zijn dat uh, dit weekend ook aangegrepen wordt om uh, wat te gaan staken? Nou, dat, dat kunnen we niet voorspellen. Dat, dat is natuurlijk aan de bonden. Dus die bepalen dat. En als ze dat gaan doen, dan horen ze dat 48 uur van tevoren bij RS aan te melden. Oké. Okay. Dus en... laten we allemaal ons veer gekruist houden. Nou. En hopen dat we dit mooie evenement iedereen naar zandvoort kunnen brengen en weer naar huis. Nou, ja, precies. Want als er gestaakt wordt, dan hebben we echt een enorm probleem. Want alternatieven zijn er niet. Nee, helaas. Het gaat om zoveel reizigers. Ja. en Daar is geen alternatief voor. Nee, precies. Nee, zeker. We moeten allemaal gaan lopen. Ja. ja, ja de spoorwegen die zijn in ieder geval uh, afgesloten vanaf uh, 1 september. Uh... Hier tot en met uh, 5 uh, september kan je niet het uh, spoor over, uh, Benno. Nee, nee in over, uh, vanaf Overveen tot en met zand wordt alle spoorweg overgangen. Ja, want uh, als je één keer in de vijf minuten een trein hebt... dan zou die uh, steeds uh, even uh, ja. nou, één minuut uh, open zijn of zo. Dat schiet ook niet op. Nee, precies. Nee, dat zou echt voor onveilige situaties leiden... Dus we hebben gezegd, uh, het ProWil heeft ervoor gezorgd dat alle spoorwegovergangen uh, inderdaad dicht zijn. Zodat er geen onveilige situaties kunnen ontstaan en uh, de treinen gewoon door kunnen rijden. Goed zo, dankjewel Carola. Fijn weekend verder en graag tot de volgende keer. Ook voor jullie heel veel succes volgend weekend. Ja, ja jullie ook. ...dat oh. we er met elkaar een mooi feest van kunnen maken. Zo is het. En dat Zo is het. dat Max niet. Ja. Ja, ja, dat is heel belangrijk. Max is nu trouwens in Spa nog bezig, hoor. Nee. In, in België. Ja. Maar dan staat hij ook op de eerste plek op dit moment in de kwalificatie. Dus het gaat helemaal goed. Nou, geweldig. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Dag. Dag. Dag. Dag. Nossa. Nossa.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 na palada a galera de stad na de e passou a stad na de stad. Na de stad comecei a falar nossa nossa assim você me mata ai de stad ik te pego, ik delícia, delícia, assim você als me mata. Ai, ik te pego, ik ai, te ai, zeggen, te pego, ik Eu quero zeggen, ik wil te ik wil te te delicia, así Nou, laten de zomerse de dagen nog maar komen hoor. Ik heb er wel zin in. Michel Tello hoorde je met zijn uh, AEC Chupago. Wie kent hem niet, hè, die single? Benno, die nee, ken je Ja, Dat toch ook wel? Of ja, niet? ja, tuurlijk. Ik tuurlijk ik ja, niet liegen. Niet liegen, niet liegen. Nee, ik ben niet zo nee. um, We kregen net een burgerbericht. Ja, ja. Een 91-jarige man vermist bij de, bij de zeeweg. Op, oh ja, Kop kopzeeweg. kopzeeweg. Maar he. hij is inmiddels uh, weer aangetroffen. Gelukkig. Dus, dus opa is uh, terecht. Opa is weer op zijn plek. En dan nog uh, wat <laughs> ander, ander nieuws. De uh, politie Noord-Holland uh, meldt een uh, incident op water bij uh, Noordwijte hoogte van Zandvoort. En er is een animatie aan de gang of geweest op het Duintjesveldweg in Zandvoort bij de sportvereniging. Nou, laten we hopen dat het allemaal uh, goed afloopt. Nou, inderdaad. Dat hopen we zeker. Dus, nou, we gaan naar uh, de Entertainment for You toe. Uh, Fred, goeiemiddag. Ja, dan, uh, goeie Hallo, ja, ik zie je niet door al die vlaggen, hoor. Ja, het, het is hier een beetje zwart-wit, hè? Ja, ja, denk niet wit, denk niet zwart. Ja. Denk niet zwart-wit. Ja, ja, ja. Oh, die kunnen we wel even draaien. Hè. Ja. Nee, maar leuk toch, al die, uh, al die finish... Uh, hier, ja, ja dus ik hier. Uh, uh, uh, ja, in de, de ban van, uh, van september, 3 september. Hè? Ja, ja. ja, wij zijn helemaal klaar voor het raceweekend. Ja, ik, uh, Race radio, jij doet ook mee hè? Ja, ja ik doe ook mee. En uh, ja, nou ja, in ieder geval, uh, de zoon uh, thuis die is naar België, dus die zit daar nu. Oké, oké, oké, oké. Hoe is het in België? Nou, Max stapt nog steeds die Q2 uh, boven, bovenaan. Ja, dus dat Pérez, uh, gaat tweede lekker. plek. Nou ja, de, de Red Bulls doen het lekker daar uh, in Spa. Ja, nou, anders dan ze dachter aan begonnen zijn. He? Nee, nee, toch, uh, nee. Dit is de kwalificatie, hè? Oh, is dat Dus okay. kijk, kijk, eigenlijk gaat het nergens over. Want hij moet toch uh, ergens achteraan uh, beginnen. Nee, ja. Ja. Omdat hij een motorwissel heeft gehad. Uh... Ik begreep dat hij dus uh, veel te veel dingen hadden vervangen aan het. Ja, de, dat, dat gaat ook de... gebeuren ja. tijdens uh, de, de start uh, morgen. Dan uh, moet ah, okay. hij ergens achteraan staan. Ja. Goed. Nou, ja. Dus eigenlijk gaat het helemaal nergens over, <laughs> toch? Nee, nee, Nou ja, het beste hij, plekje van achteraan. Van iedereen die achteraan moet staan natuurlijk. beste plekje. Ze weten natuurlijk hoe snel zijn auto is. Dat is natuurlijk wel fijn. Precies. Een uh, beetje bang maken. Hè? Ja, <laughs> ja, ja. <laughs> yeah. Zo nou, uh, ja, je bent er weer in de studio. Want ja, vorige week ja. was je even op locatie. Ja, ja dat uh, was ook uh, lekker even buiten. Ja, ja, hè? Het zonnetje. Ja, ja, ja is, uh, oh, niet verkeerd. Tussen de eten zo, en zo, zo, zo klonk <laughs> het ook. Ja, denk, ja, ja, ja, die ja. gaat lekker naar, die Fred. Ja, het was, uh, het was eventjes heel wat anders dan als, uh, als gewoon hier in de studio natuurlijk. Ja, zo nee, dadelijk mag je weer in de studio. Wat ga je vanmiddag allemaal ja. doen? We gaan vanmiddag uh, lekker weer de drie bedrijven, Fred. Hij draaien natuurlijk in tweede uur. Uh, maar eerst gaan we eventjes wat uh, mensen bellen. Lars Brans, die gaan we bellen over zijn nieuwe single Dansje mee. Mits van Essen gaan we bellen uh, met zijn nieuwe single Kom erop. En ja. Brian Strikker over zijn nieuwe single. Laat mij maar lekker leven. Zo is het maar net. Ja. Nou ja, dat wordt een uh, mooie uitzending uh, zometeen. Ja, en, dus, uh, uh, en je hebt ook weer ruimte voor uh, de verzoekplaatjes natuurlijk. Uh, ja, ik, ik noem het altijd de verzoekcarousel. Uh, verzoekcarousel. <lacht> <lacht> Waar moeten we ons aanmelden voor uh, verzoekcarousel? Ja, ja dan, uh, dan gaan we keren. eventjes naar uh, zfmartiesten.nl. Dus zfmartisten.nl. En O. Oh. Heb jij het verstaan BNO? Oh, Zfmartiesten.nl ah, Hij wel, yes. ja, ja okay. <laughs> Nee, maar daar kunnen ze in ieder geval eventjes ja. rechtsboven eh, Kunnen ze op het verzoekje klikken en Klikken dan, eh, de klik in, en, wat, geregeld. Je, wat je wil vertellen of, uh, ja, maar ja, Telefonisch mag ook natuurlijk okay. Als je wat te vertellen hebt 5730393 of 5731969 En dan kom je rechtstreeks hier in de studio Zo is dat Nou ja, een zwart-witte studio hebben Ja. Zodra En het voor je wel heel veel plezier met je uitzending Ja, dankjewel en uh, wij zijn er volgende week weer, uh, Benno, met ja. de Ray's Radio. Maar wel twee uur eerder. Twee uur eerder. Ja, twaalf ja. uur uh, mogen we dan uh, aanvangen. Precies. En uh, dan gaan we er weer een feestje van maken. Zeker. Fijne zaterdagavond. En wij zeggen tot volgende week. Tot volgende Dag. week. Bye. Doei. Doei.